Maud Schreurs met het NOS Journaal. De regeringspartijen VVD en PVDA zijn het eens geworden over het persoonsgebonden budget. Ze zullen in de wet geen extra eisen opnemen voor de zorgverzekeraars, zoals de PVDA eigenlijk wil. Volgens de partij wijzen verzekeraars nu te vaak een verzoek voor een PGB af. Met een PGB kunnen mensen met een beperking zelf hun zorg regelen. Defensie heeft een ereschuld aan de militairen die zijn uitgezonden naar Libanon voor de VN-missie Unifil. Dat heeft oud-staatssecretaris van Defensie Steemerding gezegd in het tv-programma Brandpunt. Volgens hem was het toen al bekend dat ze trauma's konden oplopen. Tussen 1979 en 1985 gingen 9000 Nederlandse militairen naar Libanon. Daar kregen ze te maken met ernstig geweld. 120 veteranen gaan een schadeclaim van 15 miljoen euro indienen bij Defensie. Het treinongeluk in het zuiden van Duitsland is het gevolg van een menselijke fout. Dat blijkt uit het eerste onderzoek melden Duitse media. Wie de fout heeft gemaakt en wat er precies misging is nog niet duidelijk. Vanmorgen botsten in Beieren twee treinen frontaal op elkaar. Tien mensen kwamen om het leven. Er zijn tachtig gewonden van wie er achttien slecht aan toe zijn. Er moeten legale routes komen voor mensen die naar Europa willen vluchten, zegt GroenLinks-fractievoorzitter Jasse Klaver. Volgens hem is het tijd om realistisch te worden, omdat de poorten naar Europa toch al openstaan. Om het legaal doorreizen mogelijk te maken is meer geld nodig voor opvang in de regio. Ook moeten vluchtelingen al vanaf dag 1 integreren, zegt Klaver. Het weer vanuit het westen geleidelijk droger, later opnieuw buien, mogelijk met natte sneeuw. Ook morgen kansen regen. Bij een matige tot harde westenwind wordt het ongeveer 7 graden. En dit was het NOS Journal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen... Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM.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 Science cannot overtake But human nature feels It waits upon the long It shows the furthest tree Upon the furthest slope you know upon the lawn It shows the furthest tree Upon the furthest slope you know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 you <laughs>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 Time.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 Het was een mooie dag, zo'n dag om erop uit te gaan. Ik dacht aan jou en hoopte dat je met me mee zou gaan.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 2007. En toen stond ze op het Puerto Rico Heineken Jazz Fest. Nou, dat klonk heel mooi toch? Eh, wat ook heel mooi klinkt is de Mangione Brothers. Daar zit natuurlijk al Chuck Mangione in. Bekend van zijn CD Children of Sanchez. Mooie muziek is dat. Moet ik ook nog eens een keer draaien met filmprogramma. En hier spelen de broers Something Different. De Mangione Brothers. Heb ik gevonden op een cd van Gilles Delder draait door. Grappige muziek bij elkaar vergezeld door Gilles Delder.